Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Er komt een Europese zwarte lijst met slecht functionerende artsen. Dat heeft minister Schippers met haar Europese collega's afgesproken. Vanaf 2015 kunnen slecht functionerende artsen moeilijker aan de slag in het buitenland. Als bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut of verpleger een beroepsverbod of andere maatregel krijgt opgelegd... dan moet een EU-lidstaat elkaar dat meteen laten weten. De wereldeconomie zal de komende tijd minder groeien dan eerder verwacht... zegt het Internationaal Monetair Fonds. In de laatste voorspelling gaat het IMF uit... van een groei van 3,1% dit jaar en 3,8% volgend jaar. Het IMF zegt de hevigheid van de recessie in Europa te hebben onderschat. Verder valt in opkomende economie als China en Brazilië... de economische groei de laatste tijd tegen. Prinses Mabel hoopt dat de privacy van haar en haar gezin... de komende maanden zal worden gerespecteerd... Aanleiding voor de oproep is het nieuws dat het gezin deze zomer op Huis ten Bosch zal doorbrengen, inclusief Prins Friso. Mabel is dankbaar voor het respect dat de media hebben getoond voor de privacy na afgelopen anderhalf jaar. Toen Friso in coma in een Engels ziekenhuis lag, laat ze weten via de Rijksvoordichtingsdienst. Vanmiddag werd bekend dat Frizo van Londen naar Huis ten Bosch in Den Haag is gebracht. Hij verkeert volgens de RVD nog altijd in een toestand van minimaal bewustzijn. De benzinedief die gisteren op de A12 bij Nooddorp een aanrijding veroorzaakte... wordt verdacht van poging tot doodslag, diefstal en het bezit van een gestolen auto. De, man wilde, de politie wilde de man uit Den Haag aanhouden omdat hij benzine had gestolen... en in een gestolen auto reed op de A4. De man weigerde te stoppen. Zijn auto raakte uiteindelijk op de A12 in een slip en kwam tot stilstand. Een vrouw botste met haar wagen op die stilstaande auto en sloeg over de kop. Zij raakte licht gewond. Het weer vanavond en vannacht helder, morgen in het zuiden nog zon, elders ook wolken. Het wordt dan 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS journaal. Awb verkeersinformatie: er staat een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het Rien van Aquaduct en Hoofddorp drie kilometer, en dat komt door wegwerkzaamheden.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 Zomervertier en de mensen daarachter. Met Alice de Bruin. Wat klinkt dat hier heerlijk! Dat water. Zomervetier en mensen daarachter. Vanavond met Marcia van Til. Goedenavond. Goedenavond. Algemeen directeur van Walibi Holland, een pretpark in Flevoland. Mm -hmm. Is er eigenlijk veel water? Want ik blijf maar even hangen bij dat water. Ja, om Flevoland heen natuurlijk veel water. En in, in de park? polder zelf ook. Ja. En in het park? Mooie water. Partijen zoals het dan heet, fonteinen daarbij. En alle toeters en bellen zijn er, maar ook attracties met water. Ja, dit geluid dat hoort daar wel een beetje ja, bij dan. Zeker. Laten we even beginnen met het nieuws van vandaag. Ja. Want dat doen we dan toch in de, in de zomer. Hè. Het is ook al mm -hmm. maar het nieuws gaat toch altijd door. Mm -hmm. Wat is uh, blijven hangen? Uh, nou, dat heb ik eigenlijk net pas uh, gelezen toen ik in de hal zat. Uh, daar is, dat, dat, dat soort dingen vind ik altijd hartstikke spannend. Een uh, beweegbare sensor ontwikkeld waarmee, ik heb geen idee... want dat stond niet in het artikel uh, door wie of waar... Uh, maar waarmee je dus, uh, die je kunt implanteren in kunsthuid... en waarmee uh, mensen met uh, amputaties of misschien wel robotten ooit... robots, later, uh, dus een gevoel kunnen ervaren. Aanraking, warm, koud, vocht. Nou, dat vond ik dus echt... Ik denk, nou, dat is zo'n grote stap vooruit. Dat, dat vind ik super interessant. Maar ja. er zijn waarschijnlijk ook heel veel andere dingen nog gebeurd vandaag. Maar ik had een volle agenda en <laughs> dit is wat ik even meegepikt heb. Ja, wat was, wat was voor u zelf belangrijk vandaag? Uh, vandaag, nou eerlijk, uh, uh, eigenlijk is het nog van vrijdag. Ik weet niet of dat ook mag. Mag ook, tuurlijk. <laughs> maar toen las ik in de Volkskrant en ik had erover gehoord uh, op de radio... Uh, dat er uh, gewerkt wordt in sommige delen van Nederland... althans met stille bewindvoerders. En omdat ik zelf een faillissement, uh, nou ja, een doorstart... en een faillissement achter de rug heb... Uh, vond ik dat echt een briljant plan. Ik heb er zelf nooit mee mogen werken dus. Maar dat is eigenlijk een, uh, een curator in spe. Iemand die via de rechtbank uh, aangesteld wordt... bij een bedrijf dat in zwaar weer verkeert. En uh, dat dan nog in stilte, een stille bewindvoerder, kan kijken... wat is de situatie is er nog uh, kans op een doorstart of wordt het werkelijk een faillissement... en die dat dan met zorg kan afhandelen. En waarom is dat zo belangrijk? Want u heeft dat meegemaakt. Ja. Want uh, land van ooit, waar ja. u uh, uh, ook de directeur van ja. was, uh, is ooit failliet gegaan. U ja. zegt dat had mij wel uh, wat uitgemaakt als daar een stille bewindvoerder was geweest. Ja, want ik heb het uh, overgenomen na een doorstart... en heb zelf vervolgens uh, na, na een tijdje uh, faillissement moeten aanvragen, vond ik. Um, eh, maar op het moment dat uh, voor de buitenwereld bekend wordt... dat je in zwaar weer verkeert, dat het niet goed gaat met bedrijven... dan is het gewoon in no time afgelopen. Dan heb je geen grip meer op de situatie. Dan, uh, zijn er, dan worden ineens uh, uh, crediteuren uh, heel uh, ongeduldig. En ik kan me dat ook voorstellen. hoor. Het is niet dat ik denk, hoe, hoe kom je erbij? Maar als ondernemer is het dan heel moeilijk om nog uh, zaken goed te managen... En met zorg, uh, nou ja, ze wil niet altijd zeggen... dat je dat er een faillissement moet volgen. Maar gewoon met zorg, je be bedrijf kunt runnen. En uh, nou, dat, ik denk dat ik daar heel veel baat bij gehad heb, zou gehad hebben. Als dat zo was gegaan. Ja. We gaan het ja. er straks nog over hebben. Nou, want dan... laten we eerst even teruggaan naar vandaag. Walibi. Ja. Directeur van Walibi. Ja. Voorheen heette dat Six Flags. Daarvoor was het Walibi Flevo. Ja. En daarvoor de Flevo Hof. Ja. Nou moet ik u bekennen dat ik er nog nooit geweest nee. ben. Nee. Nee, Ik heb wel kinderen, maar we zijn nee. daar nooit terecht nee. gekomen. Maar wat niet is, kan opkomen. komen. Zeker. Uh, maar neemt u ons eens mee naar Walibi. Wat is dat eigenlijk ja. voor pretpark? Nou, Walibi is een geweldig uh, groot park. Um, wat uh, zo niet overkomt, want het is heel groen en het heeft een hele warme atmosfeer. Dus in tegenstelling tot het imago van Flevoland, plat en kaal... wat ook niet waar is, maar het bestaat nou eenmaal... Walibi is echt een oase van groen en dat is mooi aangelegd. Al die, verschillen, al die historie die uh, je net beschrijft, uh, al die uh, bedrijven, al die namen... hebben ook iets goeds meegebracht. Uit de Flevo-tijd. dateert dus werkelijk uh, ja, de, het groene van, uh, wat wij nu nog in het park vinden. Six Flags heeft daar een geweldige collectie uh, hele spannende achtbanen neergezet. Uh, dat is zo super. Um, ja, ik hoor een trein, die gaat de lift heel op, zoals wij dat noemen, en naar beneden. Ik zat vorige week nog in de Goliath. Ja, dat is, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Maar wat is dat dan, in de Goliath zitten? Ja, dat is uh, nou toch altijd, terwijl je weet wat er gaat komen. zit je vastgesnoerd in een, in een trein, zoals wij dat noemen. In, in, je, in je seat, in je, seat met een, je krijgt een flinke beugel. Dus je vraagt je af, is het al goed geregeld? Terwijl ik weet dat het goed geregeld is, maar toch. Zelfs de dan, directeur uh, van Malibi denkt dat toch. Even dat. checken, zit hij goed vast? Nou, en dan ga je naar boven. En juist, um, uh, er zijn ook uh, acht banen die veel, veel gruislozer naar boven gaan. Met dat tikken, tikken, tik, tik van ja. naar boven gaan. Dan op het hoogste punt zitten en dan naar beneden. De storten, nou dat is gewoon, ja ik vind het, ik zou er eigenlijk elke dag mee willen beginnen. Ja, doet u dat ook? Ik nee, bedoel, u nee. begint er misschien iets elke dag mee, nee. zoals u dat formuleert, maar ja. hoe vaak gaat u in de Goliath? Nou, te weinig. Voor mijn gevoel. Ik zei nee, dat is één keer per seizoen hooguit. Ja. Dus uh, dit keer ben ik, vorige week ben ik erin geweest. Maar we hebben nog meer acht banen. En als je vraagt: wat is dan Walibi? Dan is het uh, dat attractiepark wat vol met spanning zit. En waar je als je spanning zoekt terecht kan. Als 18, 12 jarige, maar zeker ook een hele hoop tieners. Uh, daar zijn we heel aantrekkelijk voor. Maar daarbij hebben we ook attracties voor families en dus, uh, met water. Dus op dagen als deze is het heerlijk. Daar komen gasten helemaal kleddernat uit. En die vinden dat perfect. Het was een drukke dag vandaag. Ja, ja, ja, het is heel druk deze periode. Maar prettig druk. Dus niet met de benen buiten, want dat, uh, daar houden we niet van. Um, en daarbij hebben we een, uh, een evenemententerrein... Ja, ja, want dat is ook belangrijk ja. voor Walibi, het evenemententerrein... Ja. Ja. waar onder meer uh, uh, Lowlands is ja. elk jaar in augustus. Ja. Ja. En Defcon, ja. ook een, een populair uh, ja. festival, is ja. onlangs geweest. Ja, klopt. Is dat belangrijk voor u, om uw hoofd boven water te houden? Nee, dat Als niet. Pretpark? Nee, want het attractiepark is echt de basis. En een hele solide basis. Maar komen al die Lowlands-types uh, met pilletjes op ook in <laughs> de Goliath? Nee. nee, niet allemaal. Jammer genoeg, want ze zouden het heel leuk vinden. Ja. En pilletjes hebben ze ook niet allemaal. Er nee, wordt er wel eens eentje voor Nee, ja. maar goed, ik maar, bedoel, komen, ja. komen die bezoekers van Lowlands ook richting Walibi. En soms komen ze een ritje maken, of even als ze uh, gewoon een, uh, een, een solide toilet zoeken. Want het zijn natuurlijk allemaal portable toilets op die evenemententerreinen. Heel goed geregeld, maar toch, of een flinke uh, weet ik wat, een milkshake of iets. Dan, uh, dan komen ze, steken ze nog wel eens over. Maar het evenemententerrein is een exploitatie op zich en. Uh, het is gewoon heel inspirerend om met grote internationale bedrijven als Mojo, maar ook ID&T samen te werken, die heel erg bekwaam zijn in het hosten van grote groepen mensen, grote groepen gasten. En die blijven ook allemaal slapen, dus ik ben altijd zo blij als het afgelopen is en het is weer goed gelopen en dan denk ik nou prettig. Uh, want het is intussen zo professioneel geregeld... en dan moet ik wel even afkloppen, want ik ben een beetje bijgelovig... Uh, dat alleen maar hele zware externe omstandigheden uh, roet in het eten zouden kunnen gooien. Maar verder is het gewoon één groot feest en er zit een hele strakke organisatie achter. Ja, Maar dat hoort echt wel bij Walibi, dat ja. evenemententerrein en ook ja. nog vakantiepark. Ja. Dat is het hele plaatje wat, wat u beheert. Ja. en Het vakantiepark is echt, uh, dat dateert al van, Nou, dat is in ieder geval in ons eigendom sinds een jaar of veertien... Maar daar was al die tijd heel weinig aan gedaan. Dus wij verstopten dat een beetje. Dan hebben wij eindelijk... Niemand mocht het zien. Ja, we hebben letterlijk en figuurlijk de bomen bij de bomen gelaten. Niet te veel gesnoeid. <laughs> zodat als je langs het park reed ook... Ik bedoel, het was er wel en er waren ook gasten en die waren prima tevreden. Maar het voldeed niet aan onze maatstaven. En uh, toen hebben wij uh, nou, het zover gekregen dat we vorige winter hebben fase 1 gerenoveerd. Het ziet er heel strak uit. Ook heel hip. Het is echt een vakantiepark... Zoals je, zoals je dat elders niet vindt. Want dat is voor ons, voor ons belangrijk. Alles wat we binnen Walibi doen... Uh, dat, dat moet je gewoon een ander park niet kunnen vinden. Dat moet anders zijn. Nee, u moet zich onderscheiden. Ja, dat is ja, belangrijk. En het onderscheiden is in uw geval een beetje de thrillseekers trekken. De ja. pubers die dan toch dat heel erg leuk vinden. Ja, die, die, de, als, je, als je spanning zoekt moet je bij ons zijn. En dat geldt net zo voor uh, nou, hoe, hoe dingen eruit zien. De look en feel van, van gebouwen, van attracties. Je vindt bij ons nooit... Althans, alles wat we nu ontwikkelen, want ik zit er sinds een jaar of vijf. Alles wat we nu ontwikkelen is nooit iets uit het boekje. Dat is altijd iets speciaals of extra's aan toegevoegd. Ja, wat komt er binnenkort? Wat is het, uh... nou, we zijn bezig met voorbereiding voor 2014, maar dat kan ik nog niet helemaal vertellen. In ieder geval een groot restaurant, wat we, het, uh, wat we zullen renoveren en, en heel mooi zullen maken. In 2016 hebben we een hele grote attractie gepland. Mark? Welke? Wat? U. Nou, dat kan ik niet zeggen. Maar gaan we gillen als we erin ja, zitten? Ja, ah, tuurlijk. Nee, gillen gaan Hoe dan ook. Goed, u ja. komt uit een pretparkfamilie, ja. als dat woord bestaat. Maar dat ja. hebben wij ervan gemaakt. Ja. Uw ouders Mark en Mario Taminio hebben Land van Ooit opgericht. Ja. Dat kwam net al even ter sprake. In Marjan, Marjan is het overigens. Als het luid, hoort, dan kijk ik op... Marjan, dat staat hier ook. Ik spreek het verkeerd uit. Okay. Uh, maar ja, u, u woonde daar natuurlijk in de buurt. U, u bent eigenlijk opgegroeid in, in ja. Land van Ooit. Hoe um, was dat? Nou, toen, toen, ooit van, uh, uh, van, uh, toen ooit startte, toen was ik al wat ouder. Ik ben met name opgegroeid in de bedrijven waar mijn vader eerder werkte. Of opgegroeid, vakantiebaantjes gedaan altijd. Efteling ook, hè onder meer. Ja, Efteling, Aqua Delta, uh, maar ook uh, Autotron vond ik geweldig. Een automuseum. Ehm... Uh, dus, uh, ja, dat is zijn altijd leuke dingen. Ik, ik heb ook wat minder leuke herinneringen. Dat je dus op zondag vroeg in de duinen moest voor een persfoto. Dan waren wij uh, figuranten, weet je wel. Dat je dacht, moet het nou? Moet het nou weer? Of, uh, um, en zo nog wat zaken. Maar het was vooral gewoon heel leuk. Altijd... Ja, euh, euh, want dat heb ik dus eigenlijk wel uit de ooitse tijd of van mijn ouders geleerd. Dat onderscheidend zijn, dat is gewoon heel belangrijk. Als je meer doet van hetzelfde, dan heb je geen recht op bestaan in de attractie. Ja, maar, ja. maar wat boeide u dan, ook als, als kind en als jongere. Eh, eerst dan zeg maar de baasjes ja. van uw vader bij de andere pretparken ja. en later dat land van ooit. Wat raakt dat dan in ja. u, dat u zegt dat vond ik fantastisch? Nou, wat ik heel bijzonder vind, is dat je. Het is natuurlijk een branche waar of een bedrijf waar als je als je het goed doet, gaan gasten heel vrolijk naar huis. Het is iets heel anders dan de uitvaartbranche, ik noem maar iets. Heel anders. Heel anders. He? Uh, wat, ik, wat ik er belangrijk aan vind, is dat je elke dag uh, op je top moet. Uh, uh, presteren Beter nog dan de verwachting van de gast. Dus proberen die, die verwachting te overtreffen. En dat klinkt allemaal cliché, maar dat is werkelijk zo. En dat je, en dat doe ik dus, probeer ik elke dag door je park loopt... dat je dan ook je gasten ontmoet en hoort wat ze ervan vinden. Of wat er niet goed is. Je medewerkers ook. Dus je loopt gewoon, en dat vind ik echt een enorm cadeau... Uh, tussen je eigen gasten. Ja, maar was het, was het eigenlijk logisch dat u uiteindelijk ook... In deze branche zou gaan werken? Uh, nee, dat was niet zo. Nee, niet heel logisch. Maar ik ben ook. Het is ook meer dat ik uh, denk dat ik. Uh, uh, nou, een redelijk goede organisator ben. En dan kan je, denk ik, wel van alles managen. Maar pretpark vind ik nou net heel erg leuk. Vooralsnog. Ik bedoel, dus ook niet voor eeuwig. Maar ik kan gewoon. Ik ben gewoon een, een redelijk bekwame manager, durf ik wel te zeggen. En dat, euh, nou, dat, dat kan ik hier geweldig doen. En wat ik ook, want het is niet alleen de hectiek van de dag die me boeit en de spanning en de invloed van het weer of van andere dingen. Maar dat je ook, je moet gewoon als een park euh, zoals het onze, zoals Walibi, en in, de, in die tijd ooit ook euh, vooruitdenken en plannen, meerjarenplanningen pl maken. Daar bezoekersbegrotingen op loslaten, kijken of het rendabel is. Het is gewoon een hele commerciële onderneming. Ja, maar u zegt eigenlijk, ik hou van manager, het zou net zo goed een koekjesfabriek kunnen zijn. Koekjes zeker. Ja. Andere <laughs> dingen niet zo. Autoonderdelen boeit me niet. Maar uh, nee, koekjes. Of uh, ik moet wel een beetje passie hebben met het product. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen: met Alice de Bruin. Ja, onze zomerserie Zomervertier en de mensen daarachter. We praten met Marcia van Til, directeur van Walibi Holland. Een pretpark in uh, Flevoland. Ja, we hebben het over uw familie gehad. Mark en Marian Tamino mm -hmm. uh, hebben land van ooit opgericht ooit. Eh, en dat was een sprookjesland, mm. zou je kunnen ja. zeggen. Maar dat betekende niet dat iedereen eh, even lang en gelukkig eh, bleef leven. Want mm -hmm. uiteindelijk ging dat failliet. Mm -hmm. U nam het over. Uw ouders vertrokken naar België... om daar een land van ooit in tongeren op te zetten. Mm -hmm. Maar dat ging mis. Drie maanden na de opening gaat ooit tongeren in augustus 2007 failliet. Daar is volgens de rechtbank valse dingen ge geweest... omdat men valse facturen heeft uitgeschreven... met de bedoeling om gelden vanuit België door te sluizen naar Nederland. Er zijn geen criminele bedoelingen geweest... maar, zoals de rechtbank het zegt, ze hebben meer willen verwezenlijken... dan ze eigenlijk financieel aankonden. En ja, een gemis aan realiteitszin is eigenlijk wat de rechter... Als oordeelvelden over de drie tamino's. Ja, we gaan niet in op de details mm -hmm. van deze zaak. Want de, de, de rechtszaak loopt nog. Het hoge beroep komt er nog aan. Dus dat gaan we niet doen. Want mm het -hmm. gaat ook over uh, uw ouders. Mm -hmm. uh, maar deze kwestie, wat allemaal in België gebeurde, mm -hmm. had enorm veel gevolgen voor u. Ja, ja, ja voor het land van ooit in Drunen. Want mijn ouders en mijn broer, uh, want daar gaat het over, die hebben zijn al tijdens het land van ooit in Drunen gestart... met de voorbereiding voor een ooit tongeren. Uh, nou mijn hart lag in Drunen en dat ligt het eigenlijk nog steeds. Uh, en U vond het een slecht idee? Nou, ik, nou ik, was, ik vond het niet... Het had mijn prioriteit niet, nee. Mijn, mijn, uh, mijn aandacht lag in Drunen en ik vond dat daar een hele hoop moest veranderen. Kon verbeteren ook. En uh, nou ja, ik zag daar ook de mogelijkheden toe. Dus uh, ik ben... Uh, ik had me gecommitteerd aan, aan Drunen en dat, uh, daar voelde ik me prima bij. Ik had geen behoefte om naar Tongeren te gaan. Ik weet ook niet of zij behoefte aan hadden aan mij trouwens, maar goed. Um, dus uh, ja, en uh, ik had natuurlijk het land van ooit in Drunen al overgenomen uh, na een doorstart. En um, dat, dan en in eerste instantie denk je, nou het is gelukt, het is geweldig en ik ben er verantwoordelijk voor en ik ga het zelf doen en, uh, uh, nou ja, zelf met een hele team, natuurlijk, wat daar werkte. Maar uh, heel veel geloof in. En vertrouwen en uh, vreselijk veel energie. Maar gaandeweg merk je gewoon dat zo'n doorstart ook heel veel kwaad. Uh, nou ja, bloed wil ik niet zeggen. Maar dat, dat brengt een hele hoop negativiteit met zich mee. Dus het kost heel veel tijd om. Uh, je leveranciers ervan overtuigen en, uh, dat het goed gaat. En je medewerkers uh, uh, met de goede motivatie weer aan de slag te krijgen. Het kost gewoon meer tijd dan je denkt en dan je lief is. En dan gebeurt er dit in België. Ja, en toen kreeg ik, nou goed, maar een, een, een, een investeerder gevonden in Drunen En um, dus daar zat echt wel weer uh, niet snel genoeg. Maar ik ben ook ongeduldig van aard, moet ik zeggen. Dus, daar zat wel weer een uh, opgaande lijn in. En toen belde mijn moeder op een, op een avond. En we hadden niet zo heel veel contact. Dus dat was op zich al um, uh, bijzonder. En ze zei, ja, morgen sluit uh, ooit tongeren. Na 90 dagen. En ik kon helemaal niet bevatten wat dat dan betekende. Niet voor hen. Um, maar ik dacht wel aan Drunen van, oei, dat is, uh, ja, dat is niet goed. Wat, wat er precies gaat gebeuren, weet ik niet. Maar dit is natuurlijk niet goed. Want wat gebeurde er? Um, In de media bijvoorbeeld? Uh, ja, daar kwam een enorm, uh, um, enorm veel berichtgeving op gang... Uh, waarbij ooit Tongeren en ooit Drune alles liep door elkaar. En terwijl het zakelijk los uh, was uh, van elkaar. En wij geen uh, alleen een familieband was daar. Maar goed, dat bleek al genoeg van een heel hoop media... om dan maar te concluderen dat het uh, één bedrijf was en Tongeren ging uh, dicht. Dus Drune zou ook wel sluiten. En vanaf dat moment uh, gingen feesten en partijen niet door. Ik weet, mijn auto was gerepareerd in de garage, ik werd gebeld. Nou, die is klaar, maar uh, wilt u wel contant afrekenen, want wij uh, lezen ook de krant. Dus daar haal ik mijn auto's niet meer, nog steeds niet. Um, maar uh, ja, dat was gewoon verschrikkelijk. Dan, dan raak je, en dat bedoel ik met zo'n stille bewindvoerder. Uh, ik heb ook wel de hulp ingeschakeld van uh, een aantal externen... omdat je dan zo in die materie zit dat je ook denkt... misschien zie ik het zelf niet meer helder zijn om mogelijkheden. Wie heeft u erbij gehaald toen? Uh, ik heb de curator uh, gebeld die, uh, mij, uh, uh, met wie ik de doorstart uh, bewerkstelligd had. Hij heeft mij iemand geadviseerd uh, die met mij zakelijk gekeken heeft... van uh, waar zijn nog mogelijkheden, wat kunnen we doen... En ook uh, Jack de Vries, die, hij was toen de spindokter van Balkenende. Die heeft ze gebeld? Ja, ik heb gegoogeld. Ik denk, ik ga eens even googelen. En die heb ik gebeld. Een uh, ontzettende aardige man die, met wie ik ook een afspraak heb gehad. En uh, die zei, nou ja, als je geknipt wordt, uh, uh, dan moet je stilzitten. In een vlek moet je niet wrijven. Maar goed, wij hadden gewoon... Dat niet, was zijn advies, gewoon ja, niet te veel aandacht aan even besteden. heel kort door de bocht. Ja, ik zei, moet ik actief... Uh, want ik belde iedere, iedere journalist, de wereld draait door, heb ik gebeld. Want die zeiden het ook verkeerd. En ik heb iedereen gebeld en overal achteraan. En ik dacht, ja, dit heeft helemaal geen zin. Dus, dus uh, heb... de zou vries, gewoon rustig afwachten. Ja. Het waait wel weer over. Ja, maar die adem hadden wij niet. Dus uh, uh, dan neemt het zo'n vlucht. En dat is, uh, als ik daar nu nog terug aan, aan terugdenk, dan, he, dan is dat zo'n machteloos gevoel. Ja, wat is dat dan? Ja, je, je, je doet uh, met, met alle ooiters, zoals wij de medewerkers noemen... en nog uh, stinkend je best. Je ziet dat het vooruit gaat. Als je eenmaal in het park bent, dan zie je dat, dat het de kwaliteit verbetert... dat uh, de schwung er weer in zit. Ja, en toch uh, lees je overal om je heen en word je aangesproken van... oh, is het dicht en wat erg en wat ga je nu doen... terwijl wij daar gewoon nog helemaal uh, ja, heel hard aan het werk waren. er kwam niemand meer. Nee, er werden feesten afgezegd. We hadden ook een winterexploitatie, die werd afgezegd. En, uh, en op een gegeven moment, ik had natuurlijk een afspraak met een investeerder. Die had al geïnvesteerd in uh, het land van ooit. En uh, die had vreselijk veel vertrouwen in, uh, in het park. Maar op een gegeven moment merkte ik van ja, ik moet dat bedrag aanwenden voor de exploitatie. En daar is het niet voor bestemd. Dus daar zit maar één ding op en dat is stoppen. Ja. Ja, en toen heb ik uh, faillissement aangevraagd. Uh, en vanaf dat moment, um, ik bedoel, uh, ja, ik zie nog wel eens foto's van mezelf uit die tijd. Het zag er vreselijk uit, maar... Um, het vrat u op. Ja, het vreet je op, maar het was wel een pak van mijn hart. Ja. Want? Om, om, nou, omdat um, in de intro werd net gezegd uh, tegen de stroom inzwemmen, daar hou ik van. Niet als doel op zich, maar om iets te bereiken. Maar als, je, als, je, als het doel voor ogen daar niet meer is, als je geen doel meer hebt uh, in zicht, dan, uh, dan is dat zo vermoeiend... En uh, nou, ik heb nog steeds heel veel contact met veel ooiters. En we praten er altijd nog met een heel warm gevoel over. Want het was een bijzondere band en een bijzonder park. Uh, maar ja, we hadden er alles aan gedaan. Heeft u het uw ouders kwalijk genomen dat, dat de stap naar België dit voor u uh, het gevolg was? Ehm um... Heb ik ze dat kwalijk genomen? Ja, ik denk het wel. Uh, maar aan de andere kant, uh, ik, ken, ik herken die drive wel die zij hebben. Ik zou het niet zo gedaan hebben. Maar ja, goed, ik ben ook uh, Masha en niet Mark, Marjan. Uh, dus uh, ja, je doet toch dingen op je eigen manier. En dat doen zij ook. En ik zou het zo niet gedaan hebben. En ik heb, we hebben er heel veel last van gehad. En gelukkig uh, uh, geven ze dat ook aan nu. Toen waren ze te... te te uh, betrokken bij uh, Tongeren en wat daar gaande was. En het is voor hen ook heel zwaar, ook nu nog. Maar uh, we praten er ook eigenlijk niet over. Want het, uh... Heeft u wel weer contact? Ja, ja, ja. ja. ja. Maar liever niet over Tongeren. En eigenlijk vind ik dit ook wel genoeg over Thomas, ja. ben. Ja, want, want uh, bedoel, dat is dan gewoon geen gesprek meer. Daar heb ik nee. het maar gewoon niet meer over in de familie. Nee, dat, het ligt uh, gevoelig. Een ja, taboe. En, nou ja, en daar, daar verschil je over van mening. Over de oorzaak en wat er gebeurd is. En hoe het zo gegaan is en gekomen. En wat je dan had moeten doen. Dus dat is... Uh, ja. Daar komen wij niet uit. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet alles... Uh, Overal over eens te worden met elkaar. Maar u bent iemand, uh, ja. Marcia van Til, de algemeen directeur van Walibi Holland op dit moment, die je ervan houdt om tegen de stroom in te zwemmen, ja. zei u net. Ja. Dus er kwam weer wat nieuws. U moest ja. een nieuwe job vinden. Ja, Nou, ik ben wel heel lang uh, in ooit geweest, tot februari geloof ik. Uh, dus een maand of vier, vijf na het faillissement vond ik heerlijk. Wat deed u daar dan? Nou, uh, checken of het allemaal goed ging en of alles dan nog stond. En uh, contact oh. met de curator om wat dingen uit te zoeken. En nou, niet hele dagen meer, maar toch. Ik vond het prettig om er te zijn. en om afscheid te nemen, dus? Uh, nou, iemand vroeg mij, wat heb je eigenlijk meegenomen? En toen, uh, dat is dus uh, maar één ding, dat is een zak met uh, ooitse grond. Daar had ik behoefte aan. Ik heb gewoon een band met, uh, met dat stuk aarde... En, uh, dus ik heb een flinke zak met uh, ooitse aarde in uh, de garage liggen op het moment. <laughs> Bij u nu thuis? Ja, ja, ja. Da daar had ik, ja, daar heb ik iets mee. Dus ik, ik vond het prettig om op mijn eigen tempo zo'n beetje daar uh, en, uh, ja, te stoppen. En uh, eigenlijk uh, niet lang daarna werd ik benaderd voor... Uh, voor oh, zou je directeur willen worden van Walibi? World heette dat toen nog. Uh, Wat was uw eerste gevoel? Nou, ik heb wel even getwijfeld, ga ik verder in de dagrecreatie of ga ik iets heel anders doen? En er liep ook nog wel iets anders, maar dat was minder dynamisch. Daar had ik mijn zorg over. Ik dacht, het is niet dynamisch genoeg. Ik moet toch ergens gewoon een hoop beweging hebben en af en toe uh, denken, kom ik hier wel uit of niet? Komen we hier wel uit? Vinden we wel een oplossing? Vinden we wel een manier? En ik denk niet dat ik dat daar echt gevonden had. Dus ik heb toch heel bewust gekozen voor deze baan. En het eerste jaar is natuurlijk vreselijk wennen, sowieso nieuwe mensen... En een ja, een ander soort van bedrijf. Met, uh, ik was gewend om uh, enorm te woekeren met budget en met mogelijkheden het maximale eruit te halen. Want zo groot waren die budgetten niet in ooit tijd. En dat is nu beter? Ja, en hier was, hier was ook een bepaalde luxe wel, want het park liep goed. Een uh, Franse eigenaar geloof ik, hè? Ja, ja. ja, ja klopt. Maar uh, en daar heb, nou goed, Ik heb wel uh, wekelijks wel contact met uh, het hoofdkantoor, zoals zij dat dan noemen. Maar het is, ze laten je behoorlijk de ruimte. Het is een hele zelfstandige operatie. En daar voel ik me heel wel bij. Ja, en uh, ik bedoel, elke dag komt de crisis langs. Ja. We hoorden het net ook weer even in het nieuws. De ja. economische voorspellingen. Mm -hmm. Wat betekent dat eigenlijk voor, voor een pretpark? Ik bedoel, is het zo dat mensen minder geld hebben... om op vakantie te gaan naar het buitenland... en dus ja. meer besteden in Nederland... Ja. en dus bijvoorbeeld naar pretparken gaan? Ja. Is dat zo? Ja, zeker. Maar ook dat ze... Uh, we hebben gelukkig veel tieners... en die gaan niet met krentenbollen op stap. Die kopen ze in ons park wel... Nou, liever een hotdog, denk ik. Maar gezinnen met kinderen, die nemen ook veel mee. Die zeggen, nou goed, we gaan naar een park... en we hebben er lol in en we gaan er een prima dag van maken. We zijn er aan toe, al die sorens altijd. Maar dan nemen we wel de krentenbollen mee. Ja. En dat is Dus je moet heel hard werken voor, uh, voor het succes. Maar het is niet zo dat het enorm instort nu? Nee, nee nee, niet, niet in ons geval, in ieder geval. Nee. Nee, dat is in ieder geval ook een positief eind. En heeft u eigenlijk nog tijd voor vakantie? Ja, maar ik, hou, ik ben niet zo van vakantie. Dus ik werk altijd, iedere dag wel wat. En na twee weken wil ik heel graag weer aan het werk. Ja. Wat is dat dan? Ja, het is gewoon uh, prettige verslaving. <laughs> Workaholic noemen we dat, ja, Oh ja, ja, zo kan het ook. Ja. Ja. Goed, nou, ik vond het een mooi verhaal. Basia hm. van Til in onze serie Zomervertier en de mensen daarachter. Zij is algemeen directeur van Walibi Holland. Een pretpark in Flevoland. En we spraken natuurlijk ook over het land van ooit. Want daar hm. zit... Daar ligt nog wel een beetje uw hart. Zeker, hè? Ja. Ja. Goed, als u meer informatie wilt over deze uitzending... ga dan naar de website 2 2dingen.nl. de uitzending van Max. Morgen dan zit hier Hendrik-Jan Lovink van De Zwarte Cross in de Achterhoek. En ook met hem gaan wij praten over zijn dromen. En uh, zometeen BNN Today natuurlijk met Willemijn. Juist. Ik was even ja. aan het denken, waar zitten <laughs> we ook alweer? Ja, half negen, ja. dan begin jij. Ach, we doen het pas zeven jaar. Hè. Daarom. Kan gebeuren. <laughs> Zometeen hebben wij het over uh, dat er binnenkort wellicht 10 miljoen nieuwe Amerikanen zijn, nogal meer dan 10 miljoen. Uh, namelijk, we hebben het over de immigratiewetten die er door uh, gaan komen wellicht. Of, worden, of op het laatste moment worden tegengehouden door de republikeinen. En waarom het voor beide kampen zo ontzettend belangrijk is, hoor je na negenen. En zometeen, om half negen meteen viel in het wiel dat zo in Bienen today. Dit is Radio 1. Ja, het is half negen en dat betekent Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Burgemeester Wolfsen van Utrecht wil er alles aan doen... om prostitutie in Utrecht mogelijk te houden... Zij die tegen zo'n zestig prostituees die protesteerden... tegen de mogelijke sluiting van hun werkplekken. De enige exploitant die er nog ramen en seksboten verhuurt... krijgt geen nieuwe vergunning, omdat hij slecht toezicht houdt... en in verband wordt gebracht met mensenhandel. Vanaf 2015 kunnen slecht functionerende artsen... moeilijker aan de slag in het buitenland... Minister Schippers heeft met de Europese collega's afgesproken dat er een zwarte lijst komt. EU-lidstaten moeten elkaar meteen zijn als een arts bijvoorbeeld een beroepsverbod krijgt. De wereldeconomie groeit de komende tijd minder dan het Internationaal Monetair Fonds had verwacht. Dat komt doordat het de hevigheid van de recessie in Europa heeft onderschat. Verder valt in opkomende economieën als China en Brazilië de economische groei de laatste tijd tegen. En prinses Mabel hoopt dat de media de privacy van haar en haar gezin... de komende maanden blijven respecteren. Laat ze weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. Vanmiddag werd bekend dat prins Friso van een Engels ziekenhuis naar Huis ten bos in Den Haag is gebracht. Hij verkeert nog altijd in een toestand van minimaal bewustzijn. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 9 juli 2 over half negen. Goedenavond. Het zou zomaar kunnen dat er binnenkort meer dan 10 miljoen nieuwe Amerikanen zijn. Het lijkt erop dat illegale massaal een paspoort gaan krijgen. Zometeen hoor je waarom dit zo belangrijk is voor de Amerikaanse politici en vooral voor president Obama. Nou trouwens ook voor de Republikeinen. Die zouden wel eens weer de verkiezingen kunnen gaan verliezen als deze wetten er niet doorkomen. En dat na negenen. En het is dinsdag, dus dan duiken we in de wereld van entertainment en showbiz. Na negenen vieren we het 15-jarig jubileum van het ultieme showbiz-koppel... David en Victoria Beckham. Wil je ons zien op de webcam? Dat kan radio1.nl. En dan vind je het vanzelf. Uh, Filemon en Bartan die zijn natuurlijk in Frankrijk bij de tour voor ons. En uh, Filemon die merkte vandaag dat doping nog steeds een pijnlijk gespreksonderwerp is... toen hij uh, vakantseleiploegleider Daan Luik sprak... over het doping-imago van zijn renner Fletcher. Daar wil niks maar over zeggen? Dank je wel. Ja, dat was uh, uh, uh, uitermate kort. Zo kort zelfs dat ik nog niet uh, mijn tekst... Ja, ik heb mijn tekst weer. En Bart, die, uh, zo meteen natuurlijk meer van Filemon. En Bart die zocht uit hoeveel energie je bespaart... als je achter een andere renner gaat fietsen om uit de wind te blijven. Argosrenner en luchtweerstand professor Koen de Kort die legt uit. Ja, dat heeft volgens mij uh, met van alles en nog wel te maken. Ook uh, hoe groot natuurlijk degene voor je is. En, uh, en ik geloof zelfs of dat de renners nog achter je zitten. Uh, maar uh, qua procent precies weet ik niet, maar het scheelt, het scheelt heel veel. Zometeen na de plaat viel in het wiel. En meetwitteren kan natuurlijk BNM Today. Luke. Ja, zometeen Today's Topics na 9 uur met de tour ook. Vakantieperikelen en een mooie uitdaging op de Euromast. Let, Kevin is op de streep. Wie wil die ruimte? Allemaal oh, gooitjes dit. Is, dit, uh, dit is, uh... in. <laughs> Komt allemaal goed. Een mooie uitdaging op de Euromast. Ze gaan daar namelijk een teentje op hangen. En daar willen mensen in gaan slapen. Dat allemaal na 9 uur. Maar eerst het sportnieuws. Er is nogal wat, namelijk sportnieuws. Robert Meijer, goedenavond. Ja, goedenavond. De tiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Uh, een bewogen etappe is gewonnen door Marcel Kittel. Dat is een Duitse in de Nederlandse dienst bij Argus Shimano. Hij was in de Sprinter meerdere van zijn landgenoot André Grijpel en Mark R. R. Cavendish. De Britten zorgden voor veel ophef door in de finale Tom veles hardhandig uit te schakelen. De Nederlandse ploegenoot van Kittel. Vertelt wat er dan nou gebeurde. Ja, ik doe de lead-out. Uh, Marcel die heeft alleen mijn wiel te volgen, eigenlijk. En de uh, jongens waren heel sterk. En, uh... Eigenlijk met het moment dat ik, dat ik aan wil gaan uh, van rechts, gaan uh, de jongens van Lotte ook naar rechts. Dus ik denk, ja, dan, uh, dan maar links. En, uh, en uh, om Marcel dan langs te laten, zeg maar. Ik had al het idee dat Kevin Cavendish in mijn wiel gebokst was. En Marcel die ging helemaal links aan. En Cavendish ja, die duikt naar links, denk ik, om Marcel te proberen te volgen. En die, uh, ja, die, die, die raakt mijn stuur daarbij. En daardoor uh, ja, trekt hij mij eigenlijk onderuit. Uh. Nou, voorlopig is hij met de vrij gekomen. Veel alleen wat blauwe plekken en schaafwonden. Ook Cavendish kwam met de schrikvrij vrij. protest door Argos. Werd ingediend, maar werd door de jury afgewezen. Ik kom zo meteen nog even op, op terug. Ik heb ook een vraagje aan viel. Ik weet niet of Phil zo even kan hangen. Ik ga hem even wat vragen. Kom zo, kom zo op hem terug. Eerst even naar het succes natuurlijk van Argo Shimano. Uh, tweede etappe zeggen, ook de openingsetappe was voor Marcel Kittel. Dit succes was voor ploegleider Rudy Kemna te danken aan een goed doordachte ploegentactiek. We hebben de snelheid uh, uh, proberen op te voeren in, uh, in de finale. En ik kan niet precies zeggen of dat uh, exact gebeurd is, maar. Uh, ja, we wisten wel dat dit een hele snelle sprint zou zijn. Dus je hoeft niet te laat te komen. Want uh, ja, dan, dan, dan, uh, om echt in, uh, met wind in de rug uh, het naar, uh, uh, dan nog weer overeen te komen... dat is heel moeilijk. Dus we zijn wel wat vroeg aangegaan. Maar niet, uh, niet te vroeg, denk ik. De gele trui blijft bij Froome. Die kwam niet in gevaar. Peter Sagan behoudt de leiding in het puntenklassement. En Pierre Roland start morgen weer in de bolletjesdrijf. Viel We dus zijn toevallig ja. na afloop van de finish bij de bus van Cavendish... Uh, nou, ik uh, sprak wel wat journalisten die er net vandaan kwamen. En die waren natuurlijk helemaal hotel de botel, want hij was een beetje boos geweest. En ja, je merkt wel aan de Tour, dat wordt gewoon gevroot alsof het zoete snoepjes zijn. Mm. Uh, ik heb er van afstand iets van gezien, maar het is na zo'n sprint altijd. Die Mensen zitten vol met adrenaline en er moet er even iets uit. En, ja. Ja, zo erg nou, er gaat in, in, inmiddels een filmpje en ook op de, onze NOS-site is dat filmpje te zien. Uh, gemaakt met onze eigen camera. Uh, dat hij een recorder afpakt van een EP-journalist, EP omdat hij niet uh, helemaal uh, mee eens was hoe die vraag werd gesteld. En dat uh, recordertje pakt hij af en legt hij achter hem in de bus. Heb je dat gezien? Uh, nee, dat heb ik niet gezien. Want het was zo'n kluwe van opgewonden mensen daaromheen. Nou, maar je hebt geen idee. Ja, ik, ik heb wel gehoord dat het recordertje weer teruggegeven is. Oh, dus dat dan wel. Dat ik hem even <laughs> te oh, ja. oh, dat vind ik dan wel jammer. <laughs> dat maakt het zo wat minder minder smeurig, maar goed. Hij zit ook op Twitter behoorlijk te verdedigen, hè, Cavendish. Zegt hij uh, zoiets van: uh, Nou, alle mensen die uh, proberen, maar, maar eens met 65 kilometer per uur um, te doen wat ik deed, zonder een beetje één kant op te en leunen. Om te gaan. Ja, daar ja, ja, ja. Maar zijn ja. de meningen over verdeeld, maar goed. Goed viel, zometeen meer van jou. Dankjewel voor nu. Ik was even benieuwd of je erbij was. Uh, Vitesse en Swansea hebben een akkoord bereikt over de transfer van Boni. Ivorian werd afgelopen seizoen met 31 doelpunten topscorer van de Eredivisie. En levert de club uit Arnhem zo'n 4,5 miljoen euro op. Tweede aantelating alweer, want vorige week maakte Marco van Ginkel al de overstap naar Chelsea. Ajax heeft een Deens talent aangetrokken. Marcus Bij van Bronbu. Hij is pas 16, is een aanvallende middenvelder. Hij tekent voor drie jaar bij de regeringslandskampioen. Bij is nu de zevende Deen alweer in Amsterdamse dienst. Dat was het zometeen meer om tien uur. Ja. Van mij dan. <laughs> ja, dan, dan begin jij hè, om tien uur. Ja, dan begin ik om ja, tien uur. Ja. Ja. Ook al een jaar of twaalf. Ja, uh, ja. Zo kort pas? Ja. Even een broekje weer. Ja, kom dan ja. kijken. Hm. Hoor yes, je Black Eyed Boy? Fuel in Onze eigen stadhouder van de Sprintkanonnen, Filemon Wesseling, die volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. En dat doet hij samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer. En samen zijn zij op pad te geven, ze een kijkje achter de schermen van de jaarlijkse balletten van de Bidonhalers. Filemon en Bart, goedenavond. Goede naam. De stadhouder van de. Stadhouder van de sprintkanonnen. Ja, ja, ja. ja. Het wordt elke het dag moeilijker. Ja, we komen er wel. Hey, we hadden het net al even over, of tenminste, jullie met, um, uh, met Robert hier over Tom Velers. Die in de sprint keihard onderuit ging. Uh, doordat Cavendish hem duwde, al dan niet duwde. Um, ja, ja, jullie zitten er ook middenin, hè? Alle meningen vliegen je om de oren. Ja, en uh, wij zijn ook een beetje slachtoffer geworden van ons eigen concept... dat wij die oranje truien uitreiken. Dus ja, we moesten eigenlijk bij de bus van vakantie staan... om natuurlijk Denny van Poppel een mooie oranje trui te geven. Maar we zijn daarna wel uh, meteen even gesprint naar de uh, teambus van Argo Shimano. En ja, dat is het mooie van vallen vallen doet een stuk minder pijn als je gewonnen hebt. Dus daar werd al breed uit gelachen. En we hebben gelijk even aan Tom Dumoulin en Roy Curvers gevraagd... van ja, hoe gaat het met jullie collega? Nou, daar was niet zoveel aan de hand. Dat zijn toch wel bikkels, hè, die sprinters, een beetje stoere lui. En ja, Kevin is, dat hij boos is, dat vinden de journalisten... dat merk je gelijk om je heen, dat vinden ze fantastisch. Want <lacht> ze denken, nu hebben we een verhaal, hier kunnen we over schrijven. Ja. Het is een vlakke etappe geweest, misschien een beetje saai... maar ja, dit vult gewoon de kranten natuurlijk. Ja, maar ik hoor net, ik zat net door even thuis, te praat nog even een mijn plaat... Met Robert Meder te kletsen, die zegt: Nou ja, vanavond in langste lijn ook meerder over die Kevin Die heeft wel vaker rare fratsen uitgehaald. Die heeft ook wel eens een renner na een etappe toegesproken: van dit flik je me nooit meer. Dus het, het enige wat hij deed, was, was goed fietsen, die jongen. Uh, dus het is een beetje een, nou ja, een, een heet gebakerde jongen, geloof ik. Uh, ja, daar staat hij ook echt onbekend. En dat is ook wel uh, wat je als printer, volgens mij, een beetje nodig hebt. Je, je moet wel fel zijn en. Ja, het gaat natuurlijk zo waanzinnig hard. En er wordt geduwd, getrokken, uh, geslingerd. En dan zit je zo vol adrenaline. Dat, ja, ik ben daar altijd wat softer in qua mening. Ik denk, ja, ja uh, dat is even na de finish. Dan is hij boos. En daarna uh, zei hij al van... Ik hoop dat het goed gaat met Tom Velers. En ik hoop dat hem niks echt ergs overkomen is. Dus ja, ik neem dat altijd met een korreltje zout. Morgen er praat niemand er meer over waarschijnlijk. Behalve de journalisten dan. <lacht> die wel. De krant. Het staat nog één ja. keer in de krant. En dan is... De tijdrit natuurlijk weer het allerbelangrijkste want dat gaat natuurlijk om het algemeen klassement. Ja, maar ja, maar toch stel je voor dat het alles om was, dat velers Kevin eraf reed, dan vraag ik me af wat er gebeurd was. De vraag ik me ja, dat, dat zullen we nooit weten willen mij. Nee. Zwaar <laughs> <is> veel. <laughs> uh... En ik heb vandaag uh, had, had, had ik ook een ander uh, iets wat mij wel een beetje adrenaline gaf. Ik had uh, namelijk een uh, vrij pittig gesprek met, uh, met teammanager van uh, vakantelei DCM, dat is Daan Luiks. Uh, want ja, die raken hun sponsor kwijt, dat Nederlandse team. Dat zal natuurlijk wel jammer zijn als dat verdwijnt. Uh, dus ik sprak hem daar uh, op aan. Luister even. Daan, hey ik kan ik even spreken? Ja, Heb je uh, moeilijke vragen. Ja, dat heb ik altijd. Okay. Maar eerst. Radio 1, gratis advertentietijd. Je bent op zoek naar een sponsor. Ik zou zeggen pakken. Elke onderneming die op dit moment ge geïnteresseerd is in sportsponsoring. Uh, zeg maar vanaf uh, 1 miljoen, 2 miljoen uh, per jaar, uh, daar zou ik heel graag mee in contact komen. Ja. Waarom uh, lukt het uh, moeilijk? Heeft het te maken met de economie? Ik denk dat het ten eerste te maken heeft met de economie. Ten tweede denk ik met de, de dopingontwikkelingen van vorig jaar, het uh, bekennen van Armstrong en het stoppen van Rabobank. Uh, het is uh, aangetoond uh, dat wielersport nog steeds het beste vehikel is om, om reclame te maken in de wielersport. Of in de uh, in, in sport reclame te maken is wielersport het beste. Uh, alleen sommige bedrijven willen toch heel graag wachten tot er rust is. Ik denk dat de rust nu aan het komen is. Dus uh, ja, we moeten toch hopen dat er iemand over de streep komt. Maar het lijkt me ook lastig dat jullie hebben wel eens wat discutabele renners in het verleden gehad. Ja, Ico Rogano, Mosquera. Uh, Mosquera heeft nooit een trui van ons aangehad. Die tekende bij ons en uh, toen had hij nog nooit voor ons gefietst. Okay, het zijn stabiele spiek... renners die met jullie ergens in verband zijn gebracht. Ja, uh, uh, jammer genoeg zitten wij in een, uh, in, in een sport waar in het verleden dingen gebeurd zijn die niet mochten. Dat is nu allemaal openbaar geweest. Die zijn, worden allemaal geschorst of uh, ze mogen niet meer deelnemen aan wedstrijden. Uh, ik, ik denk dat we nu vooruit kunnen kijken. De groep die hier staat is hartstikke jong. Die hebben dat verleden helemaal niet meegemaakt. Uh, Boyville Poppel moest nog geboren worden volgens mij. Toen de aanslopen zijn eerste toerhond op Danny van Poppel. Dus het is nu echt anders. En uh, ja, dat proberen wij over te brengen. Ja, dat uh, proberen ze over te brengen. Voordat we verder gaan moet ik even heel, uh, iets kleins uitleggen. Uh, renners kunnen met wedstrijden kunnen ze punten verzamelen. Uh, en als team worden al die punten worden bij elkaar opgeteld. En dan de... 18 beste teams, de 18 teams met de meeste punten dus, die uh, maken kans op zo'n World Tour licentie. En dat is eigenlijk de hoogste divisie van het wielrennen. En dat is ontzettend belangrijk, want ja, als je World Tour bent, dan mag je meedoen aan al die grote rondes zoals uh -huh. de Tour de France. Is dat duidelijk? Wiel? Juist, ik heb ja, genoteerd. Oké, okay, luister <laughs> verder. <laughs> nou, hebben jullie in het verleden ook eens gegokt met renners? Dat je denkt, ik weet het niet, de, ga verhalen de ronde, maar laat het maar proberen. Want die renner levert wel een hoop punten op en misschien ook Nou, We hebben niet, niet gegokt, want elke renner krijgt gewoon, uh, die moet door de molen, die moet door de medische molen. Uh, wat er natuurlijk wel gebeurt is, is dat er soms renners worden aangekocht die je eigenlijk liever niet zou willen hebben. Maar je moet gewoon bij de eerste 18 van de wereld staan. Als je niet bij de eerste 18 van de wereld staat, mag je niet deelnemen aan deze Tour de France. En dat was bijvoorbeeld helemaal ons uit geval. Nee, want toen hadden we al lang punten genoeg. Uh, maar vorig jaar heeft hij bij onze renner getekend. Die had 110 punten. Die renner is uiteindelijk, uh, die had, tekent bij onze voorovereenkomst. Die is medisch gecontroleerd, was helemaal goed. En uiteindelijk een andere ploeg benadert hem. Betaalt drie keer zoveel. Ja, stapt dan toch over. Tekent niet bij ons. U zie zegt vervolgens, wij, moeten eens, wij bemoeien onszelf niet met een getekend contract. Ja, dan neem je twee andere renners met ook samen 100 punten. Ja, en die worden dan vervolgens ergens mee in aanraking gebracht. Ja, dat, is, dat is dan wel pech en jammer. Ja. Maar dat is het leven. Ja, dat is het leven, zegt hij. Ja. Um, ja uh, uh, wat er dus gebeurt, je hebt als team een bepaald budget. En uh, je wil renners kopen met zoveel mogelijk punten. Maar ja, helemaal uh, uh, onbesproken renners, die, die kosten heel veel geld. Dus wat doen ze dan? Dan gaan ze uh, renners uh, kopen die, waar al een beetje over gediscussieerd uh, wordt... waar een soort dopingsweem omheen hangt. Die zijn goedkoop en hebben veel punten. En dat is eigenlijk wat er fout is aan het huidige systeem. Dus dat uh, even ter info. Uh, het volgende deel gaat over Fletcher. Er stond in de Volkskrant een, een stuk over Fletcher. dat hij, uh, dat hij uh, klant geweest zou zijn bij Dr. Forentus. Je weet wel, de bekende dopingarts. Mm -hmm. uh, nou, de vakantielijst is er ontzettend boos om geworden. Die, dat is ook voor de Raad van Journalistiek geweest. Uh, binnenkort is er uitspraak over. Uh, maar ja, het blijft natuurlijk een beetje... Uh, een zweem van, van doping omheen hangen om die renner. En ja, daar vroeg ik hem... Uh, Vervolgens naar, luister. Want zo'n renner als Fletcher komt ook wel eens in de kranten, eh, omdat hij misschien niet helemaal onbesproken is. Nou, ik denk nee, je dat mag je mensen nu... nooit veroordelen ja, hoor. Ik denk, maar, eh, niet, ik denk dat je nu echt alle nuances voorbij gaat, dus hier ga ik niet op verder. Ik vind het ontzettend ja, ja. oneerlijk als... Nee, maar het gaat... Ja, nee, dat doe je wel, nee, nee, dat nee, ik veroordeel hem niet. Ja, nee, nee, dat luister, dat nee, luister, nee luister, nou, luister. Luister, ik veroordeel hem niet. Maar soms kan je ook slachtoffer zijn van het systeem, toch? Ik zal het soms, verhaal doen op mijn, mijn manier. Ik word in januari gebeld door een wielerkenner, een journalist, Thijs Sonneveld... en die zegt tegen mij, ik heb een anonieme bron die zegt dat Fletcher klant is geweest bij verwenten. Wij hebben een onderzoek gedaan, uh, hij heeft een onderzoek gedaan... en uiteindelijk kwamen we samen tot de conclusie, hij gaat niet publiceren, want alleen een anonieme bron doet ja. Vervolgens komt AD bij mij, Jeroen Smalen, ik heb een anonieme bron die zegt dat Fletcher klant is geweest bij Fwente. Ja. Wij doen een onderzoek, dat hadden we gedaan, hij doet een onderzoek, het wordt niet gepubliceerd. Vervolgens publiceert de Volkskrant wel. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja twee anonieme bronnen. We hebben aan hun gevraagd wat het de basis. Zij zeggen anonieme bron. Ja, wat moet ik daarmee? Ik heb een anonieme bron die zegt dat Fletcher daar klant is geweest. Uit het dossier blijkt het niet. Hij is ook nooit geschorst door de UC. Ja, zeg het dan maar wat ik moet doen. Het gaat natuurlijk ook om media, media hoe, hoe, hoe iemand bekend staat. Nou, Fletcher, bedoel, uh... dan, sta, dan moet Fletcher overal fietsen, want Fletcher staat ontzettend goed bekend. Heeft uh, vele jaren bij Rabobank gereden. Is van Rabobank naar Sky gegaan en is van Sky naar ons gekomen. Dus dan moet Fletcher gewoon rijden. Maar jij haalt het nu wel terug aan. Ja, oké, okay, maar als ik ergens bij een omroep wil tekenen en ik zeg ik gebruik nooit drugs, mensen hebben toch een beeld van je in de media hoe, hoe je het bent of verkeerd. En daar kan je ook slachtoffer van zijn. Daar kan je ontzettend slachtoffer van zijn, toch? Maar nou, ik denk dat Fletcher slachtoffer is geworden van iemand die zijn naam zwart wil maken. Ja, dat, dan, dan is hij slachtoffer. Ja, maar jij haalt het nu wel aan. Dat vind ik gewoon wederom gewoon erg dat hij daarmee in aanraking wordt gebracht. Oh, uh, want er is niks wat bewezen is dat hij ooit iets fout heeft. Ik ben het had. helemaal met je eens. Nou, gelukkig. Maar, je, maar je, kan ook, je kan ook slachtoffer zijn van een slechte naam. Sommige mensen hebben een slechte naam waar ze niks aan kunnen doen. Ja, maar hij heeft en, geen, en in een tijden van... Kan heeft, dat wel tellen bij mensen? Ja, maar hij heeft geen slechte naam. Hij heeft alleen een artikel in de volkskant wat dat zegt. Ja. En ja ik, en ik zie die nuance wel, maar misschien uh, naïeve kijkers niet. Misschien naïeve sponsoren ook niet. Ja. Dan moeten we het proberen uit te leggen. Want de media en beeldvorming is natuurlijk keihard. Dat merk ik zelf ook wel eens. Ja, klopt. Mensen denken ook niet van, oh, die, die houdt van wielrennen, die Filemon, die, die gebruikt alleen maar drugs. Zo denken mensen over mij, daar kan ik niks aan doen. Terwijl, het omgekeerde is waar. Ik wil je niks meer over zeggen? Dankjewel. Toen Dan was hij stil. Ja, ja, en ja, waar het mij eigenlijk alleen maar om ging... van hoe vervelend is het als je een sponsor aan het zoeken bent... dat er dat soort stukjes in de krant komen over renners die, die bij jou fietsen. Maar je merkt, het is zo gevoelig. En ja. Ja, die hele nuance die, die krijgt, krijg, kreeg, kreeg hij helemaal niet mee. Hij werd gelijk echt boos. En uh, ik heb het gesprek dus ook niet af kunnen maken... want hij zat echt zo met zijn uh, hand zo over zijn keel uh, bewegingen te maken... van ja? stop ermee. Dus. Ach. Ik hoop wel dat ik ergens deze tour dat gesprek nog een keer af kan maken. Je hebt nog even. Ik heb nog even, ja. Uh, laten we gaan naar iets uh, luchtigers. <laughs> <laughs> dat dat ja. is mijn collega Bart, die staat hier ook naast me. Uh, die gaat elke dag naar Mark Masbroek. Die werkt bij Movistar. Uh, nee, hoe heet het bedrijf nou? Nee, ja, de, je gaat naar. Nou... Je gaat nu naar Mark Masbroek van van de Triomf. Ja, maar ik heb nog geen. Ik denk, jij gaat naar geen moer van de tour. Want ik zoek natuurlijk iedere dag wat uit. Ik probeer even aan het draaiboekje te houden. Nee, ik zoek iedere dag wat uit. Moeten we het daarover hebben? Vind je het goed? Ja? Oké. Eh. Uh, nee, ik, ik zoek iedere dag wat uit en uh, zoals je weet heel veel mensen en vooral oudere mensen proberen het wielrennen terug te brengen tot iets simpels. Het wielrennen is van A naar B en de snelste renner uh, die wint. Ja dat is voor een deel waar uh, denk ik dan, maar, maar het is toch genuanceerder. Want iedere renner die over de finish komt heeft een uh, verschillend, uh, verschillende hoeveelheid energie gebruikt. Nou, Ik ben een beetje ik. in dat energie uh, verhaal uh, gedoken vandaag. Luister mee. No, no, zag je hem no, no, slippen, no, no. zag je hem slippen. Dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. klassement staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar is een oortje? De ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de toer. De grootste vijand van de wielrenner is, ik heb het al eerder gezegd, de luchtweerstand. Vooral in vlakke etappes zoals vandaag en de tijdrit van morgen gaat verreweg de meeste energie van een renner, zo'n 85 enkel zitten in het wegbeuken van lucht. De kunst is dus zo min mogelijk wind te vangen. Hoe doe je dat het beste, Lars Boom? Ja, Bram Tanking zegt altijd uh, net onder het maaiveld te gaan zitten, dus uh, net over... Uh... Nou, een beetje te bukken en een beetje je kop naar beneden, dat uh, helpt wel een beetje. Jezelf zo klein mogelijk maken is belangrijk. Maar de allerbeste tip komt van Argos renner Roy Curvers. Altijd achter een handen rijden. Juist, zo dicht mogelijk in de slipstream van je voorganger kruipen. Hoeveel procent energie zou dat schelen zo vlak achter een andere renner? De professor van team Argos, Koen de Kort, is er nog niet uit. Ja, dat heeft volgens mij uh, met van alles en nog wel te maken. Ook uh, hoe groot natuurlijk degene voor je is. En, uh, en ik geloof zelfs of dat de renners nog achter je zitten... Uh, maar uh, qua procenten, precies weet ik niet, maar het scheelt, het scheelt heel veel. Wat, Denk Curvers? Ah, ik denk dat we wel 20% scheelt. Het goede antwoord is maar liefst 26% koendekort. Zoiets uh, had ik wel uh, gedacht, alleen ik durf het toch niet te zeggen. <laughs> <laughs> nou, en, en als je omringd wordt door acht ploeggenoten, dat scheelt nog meer? Doen doe ze gok? Ja, nou, dan, uh, dan zal het zeker wel uh, 40, 45% zijn. En wat denkt Roy? Uh, 40%. 50%? 50%, 50% kijk. Nou, we hebben precies, ik heb precies acht ploeggenoten, dus dat moet dan goed komen, hè? 50% minder energie verbruiken als je goed uit de wind wordt gehouden door je team. Het is nogal wat. En dan nu misschien wel het gekste weetje. Als je in je eentje rijdt, heb je voordeel bij iemand die achter je rijdt. In je wiel dus. Je hoeft al een paar procent minder energie te leveren. Koende Kort legt uit hoe dat komt. Nou ja, het, uh, volgens mij is het uh, gewoon zo uit te leggen... dat uh, je de wervelingen achter je van de wind... Uh, dat uh, die uh, zeg maar, uh, uh, langzaam maken... omdat je daar een soort van vacuüm achter je rug krijgt. En als daar dan weer een andere renner zit, dan uh, heft die dat een beetje op. En je bent goed op de hoogte van de, van de wetenschap achter de luchtweerstand. Ja, ik heb bewegingswetenschappen gestuurd. Dus het mag eigenlijk wel, hè? Echt? Ja, echt, serieus. Oh, dus dit is voor jou een eitje? Ja, dit is, wel, dit is geen, uh, geen groot nieuws, inderdaad. De tijdrit van morgen is, helaas voor sommige renners, zonder ploeggenoten. Voordeel haal je dan vooral uit je houding. Waar let Bauke Mollema morgen vooral op? Nou ja, het is wel belangrijk om je heel smal te maken. Weet je, je schouders proberen eigenlijk naar elkaar toe te brengen. Dat is wel, wel een belangrijk punt, zeg maar, omdat je dan uh, ja, het fronta frontaal oppervlak uh, ja, kleiner maakt en dus, dus sneller gaat. Dus dat is wel iets uh, ja, waar, waar je aan de tijdrit en ook tijdens uh, training op de tijdritfiets wel veel aan uh, probeert te denken. Bart, is de computer... Ja. De computer zit weer in, hè? Jij ja, zit erin. Ja, sorry Willem, -Mij. Wij uh, hadden ons niet aan het draaiboek gehouden... want uh, onze computer was uitgevallen. Ja, Het is altijd een beetje improviseren. We zitten hier weer met een computer en laptop op een prullenbak... terwijl uh, allemaal auto's en mensen langslopen. Dus dat maakt het allemaal wel uh, spannend. Voor ons is dit het meest spannende moment van de dag eigenlijk. Uh, wie ook elke dag een spannend moment beleeft... prachtig bruggetje dit... Uh, is uh, Mark Masbroek. Uh, dat is een jongen die werkt bij Movico. Uh, die bouwen elke dag de finish op... Uh, uh, die zetten daar de tribunes neer. Uh, de de boog over de finish maken zij. Uh, in totaal 35 uh, objecten zelfs. En uh, wij gaan elke dag een kijkje bij hem nemen wat hij zoal doet in de Tour. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Gisteren was een natuurlijke rustdag voor de renners. Zij zijn heerlijk met het vliegtuig hier naartoe gekomen. Wij hebben als een echte trucker door Frankrijk gereden. 808 kilometer om hier te komen. Helaas was de keukenwagen te laat en zijn we lekker met z'n allen naar de Chinees geweest. Dat hebben we vanmorgen werk, gemerkt op onze wc. Nu was het extra druk en niet met FIPS maar met onze eigen collega's. Vanmorgen twee slagbomen volledig laten verwijderen om ter plaatse te komen. En Jan heeft vanmorgen ongeveer 60 meter boarding omgegooid. Hij zag een vriend aan de andere kant, daar wilde hij snel heen. Boarding van een stoeprandje af, ze waren nog niet geborgd. En daar gingen ze, dus de hekkenbouwers hebben het extra druk gehad vanmorgen. Dit was je weer voor vandaag, tot morgen. Het Oranje Klassement. snel naar jou, Filemon, we hebben niet zoveel tijd meer. Wie staat er waar? Nou, er is niet zo heel veel veranderd. Ik weet dat Leo Westra heeft op het moment de oranje lantaarn. En de dagprijs die ging met een negende plek naar Danny van Poppel. En ik ging bij hem een reactie halen. Hey, ik heb twee truien uit te rijken. De oranje trui en de groene trui. Dank je wel. Je bent de beste Nederlandse sprinter in de Tour. Ja. Wat denk je het hoogste haalbare voor jou in een Tour sprint? Ja, winnen. <laughs> dit jaar nog niet, maar misschien over twee jaar, drie jaar. Ja. Ik hoop het wel. En dit jaar? Dan gaan we voor top 5. Juist. Nou, Top 5, dat lijkt me hartstikke mooi. Dan hebben we nog het uh, wijntje, uh, dat dit keer geen wijn is, want we zitten in de Bretagne en daar is geen wijnstok te vinden. <laughs> dus we doen het uh, bij uh, cider. We hebben uh, uh, van Royal Guilfique de Ren Guilfique, en die is gemaakt, je raadt het al, van de appel Guilfique. En dat is gewoon een heel lekker woord om uit te spreken. <laughs> Goed, de Royal Guilfique. Heren, een uh, prettige avond en nacht gewenst. Niet te veel drinken. Dag, Ademey. Er zit geen alcohol in. Au, au, au. Jammer. Goed, tot morgen, jongens. Zond. Luc. Eén dag een Heb jij een caravan, Willemijn? Ja, heb ik een caravan? Ja? Nee, volgens mij nee. Ik nou ja. weet eigenlijk wel zeker van niet. Als je er wel een had, zou je moeten opletten op de uh, onderhoud van de caravan. Daar ga ik straks alles over vertellen, want daar schort nog wel eens wat aan. Eetje. Ja. Ja. Spannend. Breaking. Joep zometeen in deze topics na 9 uur. Waar ik energie van krijg? Van nieuwe manieren om dingen duurzamer te doen. Zoals Green Choice, mijn energieleverancier. Die wekt stroom die we in Nederland verbruiken ook gewoon in Nederland op. En maakt energie uit zon, wind, water of zelfs koeienpoep. Maar of ik dat nou zo'n lekker idee vind? Het is wel duurzaam.